Robert Baltes met het NOS Journaal. Nederland heeft op de klimaattop in Dubai... een internationale coalitie gelanceerd... voor het afbouwen van fossiele subsidies. Demissionair klimaatminister Jette... heeft het initiatief aangekondigd in Dubai. De twaalf aangesloten landen gaan onder meer samenwerken... bij het bepalen en aanpakken van internationale barrières... die het afbouwen van fossiele subsidies in de weg staan.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 Werkgevers zouden meer rekening moeten houden met medewerksters die last hebben van de overgang. Dat zegt vakbond CNV na onderzoek onder 4500 vrouwen. Volgens de bond heeft driekwart van de ondervraagde vrouwen last van de menopauze. Terwijl maar 2% van de werkgevers een beleid heeft voor overgangsklachten. Als voorbeeld van zo'n beleid noemt de CNV een speciale ruimte waar vrouwen bij klachten zich even kunnen terugtrekken.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 Het weer op steeds meer plaatsen regen. Het is 6 tot 11 graden. Vanavond wordt het vanuit het westen droger, maar vannacht gaat het opnieuw op veel plaatsen regenen en het waait flink. De zuidwestelijke wind is matig tot vrij krachtig boven land, stormachtig vlak aan zee. Daar is de kans op zware windstoten. Morgen vooral s ochtends en s avonds regen, smiddags is het even droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Jezus de nee, zuster, nee zuster, laten we allemaal doen wat we willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet, ja, ja zuster, nee, Dat dan is het altijd goed. Ja, zuster, nee, de ja, zuster, nee, de ja, zuster, nee, zuster. De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum.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 En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Koord Draaier. Daar ja, bedanken we hem hartelijk voor. En als opening hoorde u natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davids met Weet je nog wel oudje. Een opname 1928. Het komen nu weer een hoop mooie, oud-holstalige muziek. Zoals eerste natuurlijk een veelgedraaide artiest in dit programma. Willem, roepnaam Wim Sonnenveld. geboren in Utrecht op 28 juli 1917. En overleden in Amsterdam op 8 maart 1974. Nederlandse cabaretier, zanger en acteur... en hij wordt als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret... van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd. Dat is samen met uh, Toon Hermans en Wim Kam En uh, Willem uh, Parel was een van zijn typetjes. Nikkelen Nelens, de straatzanger en frateren fanaticus... waren een van de bekende typetjes. En bekende conferencers van Wim Sonneveld waren opa... de stalmeester, het Centraal Station... Dagman achter het loket, de jongens en kroketten. En natuurlijk de grootste hits die hij gemaakt heeft. De bekende liedjes van Wim Zonneveld. Natuurlijk aan de Amsterdamse grachten. Het dorp. Katootje. De kat van Ome Willem. Margootje, Tiroop Tango. de plaat die we ook regelmatig draaien. Zo heerlijk rustig, draaide ik vorige week voor u. Daar is de Orgelman ook een favorieter in een rijtuigje. En u hoort nu Wim Zonneveld met Margootje. Ik zat aan het ontbijt een bescheutje te soppen.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 En ik zei hallo, ze zei nou, daar ben ik dan ha. En ik zei ook, oh. ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam. Ze zei nou, wat dacht je uit Maduro dan? Maar goedje, maar goedje, ze klom op een broodje, ze trok aan mijn haar.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 ze wou in mijn bad en ze wou in mijn bed. Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad. Jij Christine Kieler in het had. Maar goedje, maar goedje in een klein petticootje. Ze zwom in mijn bad en ze zat op de film. Ze kroop in een laadje met zo'n klein behaartje. Ze kroop in mijn binnenzak en fluisterde: 'Wim, maar goedje, maar goedje, kleine idiootje, maar goedje, maar goedje uit Maduroda. Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde.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 Tijd voor goed, maar goedje, maar goedje. Zal nog keren, het heeft zo moeten zijn. En denk eraan, als jij in je leven de herfst hebt bereikt zoals ik. En je kijkt in je eigen ogen, dat je altijd kunt zeggen. Ik heb een beetje verhaal en een beetje spij. We deden steeds het beste vroeger. Nu ik ben jaren weer. fool Willy Alberti met Zondag in Amsterdam. En daarvoor uh, een nummer van hem. Spiegel van mijn leven. Dat was uh, uit de uh, Op Volle Toeren tv-programma, muziek tv-programma. Wat vroeger uh, regelmatig op de televisie was, wekelijkse uitzending met Giel Montagne. En daarvoor hoorde u uh, Wim Zonneveld met Margootje. En de volgende artiest, die kreeg in 1965 een gouden harp voor zijn hele werk. In 2005 werd hem de Edison Oeuvreprijs lichte muziek uitgereikt. Wegen zijn enorme verdiensten in de Nederlandse muziekgeschiedenis is. En uh, hij heeft er een heleboel mooie, leuke, vrolijke liedjes gezongen. Ik heb er twee voor u uitgekozen. Eddie Christiani met als eerste Ipi Pura, dat was een feest. En daarachter hoort u het boeketje Rode Rozen. Eddie Christiani lief u hier in Zandvoort uit Zandvoort.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 kwam een Polonaise, dat werd een hele toer. ze zongen net gaan niet naar huis en gingen door de vloer Zoals dat was een Zoals er in geen jaren daarboven boven was geweest ze zongen net we gaan niet naar huis en gingen door de vloer Een omzette, zat patience, het wou maar niet vandaag. Toen schoot opeens zijn tafel met kaarten naar omlaag. Hij riep naar onderwijzend, daar gaat maar uit de boer. De hele avond was hij niet thuis, nog gaat hij door de vloer. Hé, hey, hé, hey, hoe gaat het als Zoals er in jaren daar boven was geweest. Hé, hey, hé, hey, hoe gaat we als een Ze zwongen net, maar ga niet naar huis en gingen door de vloer.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 Een poquetje rode rozen, één voor elke kus die jij mij gaf. En Waarom heb jij die ander toch gekozen? Keerde jij een voorgoedje van mij af? Ik hoor je nog steeds zeggen, lieveling ik hou van jou. Maar woorden zijn slechts woorden, je bleef mij toch. Oh, ik stuur jou een boeketje rode rozen, één voor elke kus die jij mij gaf. Je rode rozen, één voor elke kus die jij mij gaf. Waarom heb jij die ander toch gekozen? Keerde jij een vergoedje van mij af? zeggen, lieveling, ik hou van jou. Maar woorden zijn slechts woorden. Je bleef mij toch niet trouw. Oh, ik stuur jou een boeketje rode rozen. Eén voor elke kus die jij mij gaf. Oh, de Mensen die geloven nimmer aan hun lot Vloeteren en sappelen en sjouwen zich kapot Ik zeg mensen, denk toch steeds bij alles wat je doet Het komt altijd zoals het komen moet Als je voelt dat je geboren bent Bereik je nooit een kwartje. Of je Grieks, Latijn en twintig talen kent. Gerust het leven taartje. Je verbeeld je dat je aan de toetjes trekt. Maar al het leven smijt je heen en weer Als je voor de boodje geboren bent.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 Met zo'n type, waar Fortuna veel van houdt. Alles wat je aanpakt, dat wordt zonneschijn en goud. Het leven is een loterij, die weinig kansen biedt. Als je een gezicht hebt voor een niet. Als je voor een dubbeltje geboren bent. Bereik je. Een kwaadje. Als je Grieks, Latijn of twintig talen kent. Gerust het leven taartje. Je verbeert je dat je aan de touwtjes trekt. Maar och, het levensmeidje heen en weer. Nooit een stuiver meer me Het stukje van Louis Davis. We openen altijd met Weet je nog wel oudje? Een opname 1928. En nu hoorde u Louis Davis met Als je voor een dubbeltje geboren bent. En daarvoor hoorde u twee stukjes van Eddie Christiani. Met uh, een boeketje rode rozen en hip-hip. Hoera, dat was een feest. En de volgende formatie zijn uh, de Ramblers. Een jazzy dansorkest. Dat vooral beroemd is geworden als populair radioorkest in Nederland. Dat was zo in het midden van de 20e eeuw. Het uh, orkest beschikt over het volledige instrumentarium van de big bands uit die tijd. Een prachtig gemengd repertoire van jazz en amusementmuziek. En u hoort ze nu de Ramblers, samen met Wim Popping, met Ik Heb Keukentje. Ik heb me weten aan te passen bij de nieuwe tijd. Ben mijn kamer kwijt, maar ik heb geen spijt. Want al is ons wereldje gedeeltelijk ontwricht. Ik heb een leegstaand keukentje, gerieflijk ingericht. Ik heb een keukentje en een fornuis. Dat is mijn kamertje, dat is mijn thuis. Maar het allerbeste menu wordt geen succes. Mis in mijn keukentje alleen nog een prinses. Ik heb een keukentje en een fornuis. Dat is mijn kamertje, Dat is mijn tuin. Maakt al best beste nu wat geen succes. Missen mijn keukentje, mijn keukentje. Ika ika keukentje. Missen mijn keukentje, alleen nog een prinses. Oh. oh, oh.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 Iets te vragen zeg, heb je even tijd? Als ik jou maar zie, ben ik gelukkig. Waarom ben je toch altijd zo leuk? Dag, schat de botje, dag, aardig vrouwtje. zeg, heb je even tijd? Schat de botje, schat de heb je vijf minuutjes voor me tijd?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 Ik kan op eigen benen staan, iedereen heeft wel eens iets te vragen. Het is toch niet aardig mensen uit de weg te gaan, die je willen helpen bij je plagen. Zit je in de toekomst met je handen in je haar, geef me dan een seintje, ik sta altijd voor je klaar. Bel me even op, dan kom ik dadelijk bij je aan. zeven. ik ben tot je dienst, je hebt alleen maar aan te slaan. 77777 Voor dit of dat, het geeft niet wat Neem de telefoon en waarschuw even Bel me even op je hebt het nummer toch verstaan 77777 Wil je van me horen hoe je nieuwe hoedje staat? Heb je lust om kattermuis te spelen? Durf je als het donker, wordt alleen die over straat? Zoek je naar een hondje om te sneden? Maak je dan geen zorgen, het advies is doodgewoon. Steek een van je handjes uit en pak de telefoon. Bel me even op, dan kom ik dadelijk bij je aan. 777777 777, 777. Ik ben tot je dienst, je hebt alleen maar laten slaan. 7, 7 7 7 7 7 Voor dit tocht het heeft niet wat. Neem de telefoon en buis te Wel me even op, je hebt het nummer toch verstaan. 7-7-7-7-7. Zev, zev, zev, zev, zev, it's in respect.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 Rafaan, Rafaan, Vliegt was langs de lijn, Brunan. Steunen. Maar er staat een koe, aboe, zegt de trein en we staan heel gezellig door de ramen, grote ramen van kartonnen, en kan men. En we flirten heel gezellig met een dame in het boemendje van Burma. Dat waren drie tracks van de Ramblers. Als laatste hoor u het boemeltje van Permarent. En daarvoor hoorde u bel me even op 77777. CFM Zandvoort, lokaal omroef uit de badplaats van Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis, terug in de tijd naar de jaren 30. 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie... oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld... door kort draaien. Daar bedanken we hartelijk voor. En de volgende artiest die u gaat horen... is uh, Ludwig Adel maria Jozef Neefs. Maar u kent hem onder zijn artiestenaam... Louis Neefs. Geboren in Gieren op 8 augustus 1937. En overleden in Lier op 25 december 1980 was geen Nederlands, maar wel een Belgische zanger... en een voorvechter van het Vlaamse lied en de Vlaamse kleinkunst. Deze voeling voor sterke nummers en kwaliteit... en zijn karakteristieke, kar kar kar diepe, warme stem maakte hem... tot een van de bekendste Vlaamse zangers. En hij is de broer van uh, Connie Nees. En zijn bekendste liedjes zijn onder andere... Benjamin, Margrietje, Ik heb zorgen aan het strand van Oostende... Jennifer Jennings, Martine, Laat ons een bloem... en Annelies uit Sas van Gent. En ik heb een andere plaat voor u. u hoort het nu Louis Neves uit uh, 1979 met uh, Martine. Zie ik jou op televisie? Hang ik altijd aan de buis, aan je beeld en aan je lippen. Want dan heb ik jou in huis, zie ik jou op televisie, nou dan is mijn avond goed. Daaruit mag je concluderen dat je mij gewoon iets doet. Oh Martin, oh Martin, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ben geen makelaar uit schagen die jou in zijn huisje vond. Oh Martin, oh Martin, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ik hield altijd van brunettes, maar ik hou het nu op blond. In een quiz of in een showtje, in een panel of een lied Wees dan zeker dat ik thuis ben en intens en diep geniet Ik weet best dat ik geen kans heb, het is me nergens om te doen En een kushand is vaak mooier dan een doodgewone zoen Oh Martine, oh Martine, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ik ben geen makelaar uit Gagen die jou in zijn huisje woont Oh Martine, oh Martine, hoe kan ik jouw hart verdienen? En ik hield altijd van brunettes, but maar ik hou het nu op blond. Alles wat ik mooi vind, jij hebt charme, gratis, stijl. Door jouw vele kwaliteiten ging ik aarde voor de bijl. Maar zolang de molens draaien en de wieken zullen gaan, blijf ik hunkeren in de verte, rustig op een afstand staan. Oh Martine, oh Martine, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ik ben geen makelaar uit Schagen die jou in zijn huisje woont. Oh Martine, oh Martine, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ik hield altijd van brunettes, maar ik hou het nu op blond. Oh Martino, Martino, hoe kan ik je hart verdienen? Ik hield altijd van brunettes, maar ik hou het nu op blond. Oh oh, ik heb zorgen, oh oh, ik heb zorgen, oh oh, ik heb zorgen en dat verveelt me zo. Oh oh, oh oh. Oh oh, ik heb zorgen, oh oh, ik heb zorgen, oh oh, ik heb zorgen en dat verveelt me zo. Oh oh, oh oh. Zij was Ik heb zorgen, wo, oh, oh, ik heb zorgen, en dat verbeeld me zo. Oh, oh, oh, oh. Maar eerst, zo, die kwam er op tijd. Wow, oh, oh, oh, wat een zoek. En ik dacht, toen, laat ons die heerlijk. Nog maar een zorgen. Wow, oh, oh, ik heb zorgen, woh, oh, ik heb zorgen. Tot de Sorgen, ich habe Sorgen und eine kleine Stirnfalte. Okay. Met een opname met het nummer de allereerste keer. En daarvoor hoorde Louis-Nees met ik heb zorgen. En natuurlijk ook het plaatje Martine. En Louis-Nees kwam uit België. Geen Nederlands, maar. Ja, Vlaams, België, Nederland. Het is toch allemaal een klein beetje hetzelfde. Hè? Al zegt niet iedereen. Is het me daarmee eens natuurlijk. De volgende formatie. Zijn Nicole en Hugo. Dat was ook een Vlaams duo. bestaande uit Nicole, Jossi en, en uh, Hugo Signaal. En ze leerden elkaar kennen in de jaren 70, om precies te zijn 1970. Ze werden verliefd op elkaar en vormden een zingend duo. En in 1971 werden ze met het liedje Goedemorgen morgen. De winnaar van het kanson Nishama. En mochten ze zodoende voor België meedoen aan het Eurofestie Songfestival van het jaar. En u hoort dat nummer nu: Nicole en Hugo met Goedemorgen, morgen. Goedemorgen morgen. goeiedag.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 De wereld is een schouwtoernooi dat wij bespelen Goeiemorgen, goeiemorgen Blij dat ik je weer beleven mag Goeiemorgen, maar. goeiemorgen, goeiemorgen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 Als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan. Ik heb een vraag. Met ik heb een vraag en opname met 1971 en daarvoor nou hoor u Truus. En 1974 met eenzame tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik hoop dat ik volgende week een betere stem heb. Dat ik een beetje beter te pas maar ik ben, ik nog steeds snipverkoud Ik laat u achter met Lou Bandi. Ik bedank nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.